Levi van Eck met het NOS journaal. De veroordeling van ex-tenniscoach Mark de J voor de moord op zakenman Koen Everink blijft gehandhaafd. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Everink werd in 2016 doodgevonden in zijn villa in Beeldhoven. De J was gokverslaafd en had tienduizenden euro schuld bij Everink. Vorig jaar werd Mark de J in hoge beroep veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord. Daartegen ging hij in cassatie omdat hij vond dat het Hof ten onrechte verzoeken tot nader onderzoek had afgewezen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de straf definitief geworden. Vanwege het coronavirus heeft het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk deze week alle niet spoedeisende operaties geannuleerd. Het aantal coronabesmettingen onder patiënten en personeel is gestegen, meldt Omroep Flevoland. De spreekuren op de polykliniek gaan nog wel door. Ook de oncologische zorg, vloskunde en andere acute spoedzorg gaan door. Het ziekenhuis in Harderwijk doet onderzoek naar het aantal coronabesmettingen. De rechtbank in Den Haag heeft drie Mexicanen veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar... voor betrokkenheid bij de productie van crystal meth. De drie werden vorig jaar aangehouden in een loods in Wateringen die als drugslab werd gebruikt. In de loods lagen honderden kilo's aan drugs...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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Knoop het Muiderberg en Blarikum 7 kilometer met een kwartiervertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. De rechterrijstrook is dicht. De N9 Alkmaar richting Den Helder tussen de Afrit Egmond en Schorrel 2 kilometer. En 247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 4 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zie je weer, Hey, we gaan de komende dagen weer uh, redelijk lekker weer krijgen. Dus we gaan met z'n allen weer genieten van de zon. En dan hoort je dit soort muziek uiteraard ook bij je hoort de La Cumbia, de single van uh, Scheler. Rechtsuit de jaren 80 uh, alweer. Welkom bij derde uur van uh, Zandvoort op zondag ook te ontvangen op DAB+ plus. kanaal 6A zijn we in de hele regio te ontvangen Harlem heel goed Amsterdam zelfs en uh, in Isalfort natuurlijk gewoon op je autoradio op DAB dus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 Hier op de toerweg.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 Het maakt het doorgaan van een Britse Grand Prix op circuit Silverstone e eind juni vrijwel onmogelijk. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website Outsport.com. De regering heeft bepaald dat we vanaf 8 juni alle mensen in Groot-Brittannië die in Groot-Brittannië binnenkomen 14 dagen in quarantaine moeten.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 of neem even telefonisch contact op, want waar verblijft Sully? Sully verblijft momenteel in het dierenhuis Kremland, Keesomstraat 5.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 Nou, op dinsdag zeggen we een goede dinsdagmiddag. En anders een goede zondagnamiddag. Jawel, we gaan op naar het gedicht van de dag. Zodat dadelijk om kwart voor vijf bij CFM.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 Oh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 Al verstaan we niet altijd de taal, het blijft, het blijft desondanks een deel van ons allemaal. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. pour réussir, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant, oubliant, to go to the house of my friends, my mes my mes my friends, my perdu, accord perdu. J'ai couru, couru, assoiffé, my friends, my friends, my friends, my friends, my friends, my Ouais. En sacrifiant ses dents, je m'en vaincu à présent mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes amis, c'était tout en partage. Dieu, mes amours, faisaient très bien l'amour. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge, tout l'argent s'y dommage pour Pour être fier, fier, je suis fier, fier Entre nous, entre nous je l'avoue J'ai fait ma vie, mais il dit Je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait Pour retrouver, je l'aime Mes amis, mes amours, mes emmerdes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 Bye.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 When you're feeling in the dumps Ah, be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the th